Daarom lijkt ze precies op maat en die andere schat die andere schat die lijkt precies op maat Pa, pa, pa, pa, da, pa, pa, pa, pa. Bij het echtpaar de wit belde midden in de nacht de brave oh pat En wat hij bracht werd al verwacht, de wieg stond dus al klaar.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 Eén heeft een dip plus, daarom lijkt ze precies op ma. En die andere schat, die andere schat, die lijkt precies op pa. Een tweeling is leuk, maar hij brengt ook heel wat zorg, daar sta je van versteld. Het is dubbel dit en dubbel dat, en dat kost heel veel geld. Als maatje daar soms over spreekt, zegt paatje beste meid.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 We're Ja. Ik weet wat liefde is. Zit ik in?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 Je zegt het met rozen van vroeg tot laat. Begreep je dan niet dat het daar gaat. Dank je wel, dankjewel, je dankjewel, dankjewel voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Maar wat moet, wat moet ik nou met al die bloemen? Toen komt vanavond in zelf voor de heen. Dat is veel leuker voor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 En daarvoor body Sint Claire met als mannen. En de volgende band is er Orkest zonder naam. Het was een KRO Radio in de jaren rond 1950. Opgericht door en onder leiding van Gerden Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te vinden. Het leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd het Orkest zonder naam als officiële benaming genoemd. En bekende liedjes van hun waren onder andere Het Ding uit 1950. Naar de speelter in 1951, gezongen door de toen zevenjarige Leentje van Capelle. Samen met het kinderkoren Karrekieten. En uh, High Noon hebben ze ook nog gezongen. In het Nederlands en in het Engels. was 1952. En als in Holland een sneeuwklok is bloeien. Wie zal dat betalen? Muziek, muziek, muziek. Zie de geheime Geren. Lentekind. En nu hoort ze nu orkest zonder naam met het lied van de IJssel. Aan Doe vervallen. Azel staat een vier huis, daar woonde Grietje is haar naam, u zult haar daar helaas niet meer. See Bekoot. Op zekere dag liet hij het anker vallen. Verre kusten ze nam vooral het afscheid van de poort. In het vierhuis sinds sindsdien een ant.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 Waar je tranen maar voor laten, voor al jouw pijn, verdriet en berouw. Kleine meisjes zingen altijd vlotte weisjes.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 Maar is die Helma en Selma met In de Bus van Bussem naar Naarden? Kom in de bus, van in de bus. Van in de, kom in de, van in, in, in, in, in, in, in de bus. In de bus, van bussem naar Naarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik ik jou.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 Hield mijn hartje voor je op. Was in de bus van bissen en aarde. Maar ik durfde niet te horen. Was in de bus van bissen en aarde. Dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo.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 Devoe bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heen? Denk eraan. De er aan, Tron devoe bij het licht der maan. De liefde,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 ja, hondenpomp, wat ben je mooi in je nachtjapon? Ja, hondenpomp, ik wou dat ik jou maar vergeten kon. la la la, la la la la. la.